Sabbat shalom, welkom.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 Je moet dan het bezig offer tegen de avond bereiden rond zonsondergang, het tijdstip dat je op het punt stond om uit Egypte te trekken. Zes dagen zal je Motsot eten en op de zevende dag zal je bezig afsluiten met een feest gelijk aan de Sabbat. Tel daarna vanaf de dag na het bezig offer zeven weken en vier dan het wekenfeest. Wees blij, jij, je vrouw, je zoon en je dochter, je slaapt en slaap in. De vreemdeling en de weduwe die bij je wonen. Zeven dagen moet je het Leuveltefeest vieren bij het binnenhalen van de oogst. Drie maal per jaar moeten al je mannen met offers voor de eeuw verschijnen. Op de plaats die hij zal uitkiezen. En wel op het feest van de Natsof, Op het wekenfeest en op het Leuveltefeest. U ellendige, door stormweer voortgedrevene. ongetroosten. Zie, ik zal uw stenen leggen in schitterend zilverwit. Ik zal uw grondvesten op zafieren.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 De Sabbat nog steeds Gods heilige dag is. De Bijbel is een feestgebied moeten worden. Dus niet de christelijke feesten dat Israël nog steeds het eerstgeboren zoon is. dat de gelovigen geënt worden op de wortel Israël. Dat God geen fout heeft gemaakt van de Bijbel. Het Oude en het Nieuwe Testament aan de Joden gaf de Bijbel en de Messias zijn de Hebraeus. De Hebraeusse manier van Bijbel uitleggen. Handiging voor de partes En wij niet Joods hoeven te worden. Met andere woorden, wij hoeven de rabinale inzet niet te volgen. De stelling van twee en drie getuigen ook voor de Bijbel geldt.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 En dat is dus het dopen met de heilige geest. Houders 12 vers 36 wordt verwezen naar wat David zelf heeft gezegd door de heilige geest. Jawe heeft gezegd tegen mijn Heeren, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als het voetband voor uw voeten. Nou, In de Statenvertaling, maar ook in de HSV en andere staat is gewoon, de Here heeft gezegd tegen mijn Heeren, zit aan mijn rechterhand totdat ik de vijanden neergelegd heb als het voetband voor uw voeten. Nou,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 Jaweh, nee, de Heer, dat is dus. Jaweh heeft gezegd tegen mijn heren, tegen mijn Adon, zit aan mijn rechterhand totdat ik vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Er is geen sprake van dat David heeft gezegd twee keer, Jaweh heeft gezegd tegen mijn Jaweh, zit aan mijn rechterhand. Het is dus gewoon een foute vertaling en dan wel doelbewust. Ze hebben dus doelbewust deze tekst veranderd.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 voor geest. Dat staat ook bij, de geest van God zweefde over de water. Dan staat er dus, de ruwag van God zweefde over de water. Genesis 1 vers 2, de aarde was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed, en de geest, de ruwag van God, zweefde boven het water. Dus de aanwezigheid van God was dus over het water. Die was gewoon aanwezig. Genesis 6 vers 3, toen zei, ja, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, dat is dus niet. Toen hij de opdracht gaf aan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 Doet hij een stormwind opsteken. Een ruwag opsteken die haar golven hoog opheft. Dus ook de ruwag die, die zorgt voor stormwinden. En die zorgt voor uh, nou ja, dat dus de golven omhoog gestuwd worden. Maar het wordt ook gebruikt om de adem weer aan te duiden. Dus ook hetzelfde woord is dus de levensadem die wij hebben. Genesis 7, 15 en van alle vrees waar een levensgeest in was, kwamen ze naar Noach in de ark. Dus ook dat...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 Niet dat iemand zo bezig is met het woord. Van doe normaal joh, doe gewoon. Ja, dat doen wij toch ook? 1 Korinther 14 vers 32. En de geesten, neuma van de profeten, zijn aan de profeten zelf onderworpen. Maar dit is ook weer zo'n duidelijk voorbeeld van ons luisteren. Het gaat echt over de rationele geest. Want je moet het beslissen. Ja, je kunt dus profetieën uitspreken. Maar...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 En die erkent dat die geest heilig is natuurlijk. hij is uit God. God is heilig, dus is hetgeen wat uit hem komt ook heilig. zei 63, vers 10. Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben zijn Heilige Geest bedroefd. Daarom is hij voor hen veranderd in een vijand. zei 63, vers 11. Toen dacht hij aan de dagen van ouds. Amoze aan zijn Maar nu, waar is hij die in dit opgang uit de zee met de herders van zijn pudden. Waar is hij die zijn Heilige Geest in hun midden stelde? Andere bewijzen dat dus.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 maar onze geest is niet heilig. Die moet geheiligd worden. Matthäus 3 vers 11, ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die nader komt sterker dan ik, zeg Johannes, ik ben het niet waard, hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u doopen met de heilige geest in het vuur. Dus ook Yeshua doopte met de heilige geest, zodat de mensen gevuld werden met de heilige geest en daarna dus de geboden van zijn vader zouden gaan opvolgen.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 En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Nou, dat zegt dus Yeshua, die zegt dus, moest luisteren, ik moet weggaan, want anders kan de trooster niet komen. Dus als de trooster komt, wil komen, dan moet ik dus bij de vader zijn. En dan zal ik het naam van de vader de trooster naar u toe zenden. We gaan naar 16 vers 9 van zonde, omdat zij niet in mij gelogen. Dus hij maakt het ook nog een keer heel erg concreet, Moest luisteren, ik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 Die dus vervuld raken met de Heilige Geest. Dus kun je nagaan wat voor groot deel van de geest Mozes toevertrouwd was. Dat is onvoorstelbaar. 2 Koningen 2, vers 15. Toen de leerlingprofeten uit Jericho, die aan de overzijde waren, zagen zeiden zij: De geest van Elia rust op Elisa. Dat had Elisa gevraagd hè, toen ze dus voor de Jordaan stonden om dus over te steken. Toen vroeg Elia: Is er iets wat ik voor je kan doen, Elisa? Zei Elisa: Geef mij twee delen van uw geest.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 Ik zal mijn geest in de binnenste geven in zeggen: zeventig, Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. Dit is dus een rechtstreeks verwijzing. om eens luisteren wat de geest gaat doen. Dat als je die krijgt, dan zorgt hij ervoor dat je in de verordeningen van Jaweb wandelt. En dat je zijn bepalingen in acht neemt. En niet alleen in acht neemt, maar deze ook houdt. Dat je ze nauwelijks zegt in acht blijft houden. Het is niet één keer.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 Laten we geen mensen met eigen dung worden. Elkaar niet uitdagen en benijden. Amen. Verheft uw hart tot God. En ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u wacht ga. Je wa rega, ja we vijesma rega. Ja er, ja wa panas, re gaf ik. Je za, ja wa panas, re gaf Shalom. Ja, we zegen u en hij behoorde u. Ja, we doen zijn aangezicht over uw lichten en zij. uw ja, we heffen zijn hart over u. En geven zijn shalom. Amen.